Vergeleken met de rellen van vorige maand in Belfast viel het in Londonderry mee. en waren alleen maar licht gewonden. In Praag is voor het eerst een homo-optocht gehouden. Duizenden mensen waren op de parade afgekomen...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 Het weer in de loop van de ochtend trekt de regen via het oosten het land uit. En vanuit het westen klaart het langzaam op. En vanmiddag is er een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanaf morgen meer zon en een kleinere kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Oké. Okay. U moet nu misschien de radio een stukje harder zetten. Of uh, druk uw oor tegen de speaker aan. Want net als in de natuur is dit geluid heel zacht. Maar ook heel bijzonder. U hoort hier, als het goed is, de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan. En hoort u niks, ja, dan bent u misschien te oud... en is uw gehoor aan slijtage onderhevig. Ja, dat kunnen wij ook niet helpen. Deze week had een boswachter in het Bergerbos in Limburg de dag van haar leven. Na een tip van wandelaars ontdekten ze tientallen zwevende blauwvleugelspringhanen. Ja, daar horen we hem. Deze soort komt in Nederland hier en daar voor in duingebieden... maar die was tien jaar geleden voor het laatst gezien in Limburg. Het leefgebied veranderde te erg... Nu Staatsbosbeheer bosbeheer de verbindingszones heeft aangelegd door dennenbosjes te kappen en zandduinen weer bloot te leggen, zag de blauwvleugel zijn kans weer schoon. Grootste misverstand rondom deze springkaan is dat de mannetjes helemaal niet zingen. Het klopt dat je hem nauwelijks hoort, maar dat komt doordat hij alleen chirpt tijdens de bals. Ja, en dat duurt natuurlijk niet zo lang. Recreanten kunnen de blauwvleugelspringkaan nog tot oktober bewonderen. Maar ja, dan moet het natuurlijk wel zonnig weer zijn. En als ik zo eens naar buiten kijk, dan denk ik dat de kans groot is dat je in het Bergerbos een blauwtje loopt. Goedemorgen. Ja, rotweer, rotzomer. Uh, het feit dat er op dit moment op de Noordpool uh, hogere temperaturen zijn dan bij ons. Er is al veel over gezegd en geschreven de afgelopen tijd. Wij gaan niet zeuren over het weer. Het natte weer zorgt namelijk ook voor veel moois in de natuur. Wat te denken van vroege zwammen. Er is een ware paddenstoelenexplosie geweest in Nederland. We gaan zo meteen naar buiten met een mycoloog... om te zien wat er hier zoal rondom het kapitol groeit. En we praten over de massale leegstand van kantoorpanden in Nederland. Maar vooral ook over ja, wat je eraan kunt doen. We hebben otters, wilde rozen, nachtvlinders. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. was het Allegretto uit het Sextet voor Houtblazers in S. Groot... van de Tsjechische componist Frans Danzi... en een uitvoering van het Michael Thompson Blaasquintet. En omlijst door uh, het zachte geruis van de regen hier bij het Capitool. Twintig jaar lang hebben ecologen Bert Maas en Piet Bakker... heel Nederland uitgekampt op rozen... En dan hebben we het natuurlijk niet over de gecultiveerde roos... die bij tuincentra te kopen zijn, uh, maar over wilde rozen. En wat blijkt, na dat uitgebreide veldonderzoek... dat er 26 soorten wilde rozen zijn in Nederland. En van een paar soorten was niet eerder bekend dat ze hier voorkomen. Henny Radstaak is in de tuin van Piet Bakker... die de meeste van deze wilde rozensoorten... voor wetenschappelijk onderzoek in zijn eigen tuin heeft staan. Een roos met zwarte bottels. Welke is dit? De duinroos. De duinroos. De duinroos ja. Dat is een van die 26 uh, Nederlandse soorten. Een van de 26 Nederlandse soorten, ja. Die komt uh, met name in de duinen voor. In het hele duingebied van Nederland. Is ook de enige roos die zwarte bottels heeft. Terwijl alle andere Nederlandse rozen rode bottels hebben als ze rijp zijn. Dat is in ieder geval een manier om hem te determineren. Daarom is deze heel makkelijk te herkennen. Ja. Dat kan nooit missen. Twintig jaar veldonderzoek is er gedaan om alle rozensoorten van Nederland te inventariseren. Dat klopt. Dat is begonnen door mijn collega en mede-auteur Bert Maas. Die heeft in heel Nederland houtige gewassen geïnventariseerd. En heeft speciaal gelet op de wilde rozen. Hij heeft heel Nederland uitgekant. Ja, vrijwel heel Nederland. In ieder geval alle gebieden waar veel rozen voorkomen. Dat, uh, we weten dus uh, wat, welk milieu rozen prefereren. Dus je kunt op een kaart eigenlijk zien wat de goede rozengebieden zullen zijn. Hè, waar die kansrijk zijn voor wilde rozen. En die hebben we allemaal bekeken. En dat zijn dan met name de Duinen en uh, Zuid-Limburg en het Rivierengebied. Dat zijn de drie gebieden waar uh, veel verschillende soorten wilde rozen voorkomen. Nou Hebben jullie, Bert Maas en jij, hebben, uh, ja. met dat onderzoek in Nederland... die 26 soorten geïnventariseerd en en ook nog eens vijf nieuwe soorten ontdekt? Ja, nou, we hebben zelf vier nieuwe soorten ontdekt. Eentje in het herbarium in Leiden... In het herbarium? In het herbarium. Dat was een gedroogde plant uit 1975 die langs de spoorlijn bij Zutphen was verzameld. Ik ben daar toen gaan kijken, maar heb hem niet meer kunnen vinden. Hij is er niet meer nu? Nee, hij is er niet meer op die plek. Maar later hebben we die soort op negen andere plekken in Nederland gevonden. Hij staat hier in de tuin, want u heeft ze allemaal zo'n beetje bij elkaar hier. Hij hè? staat hier in mijn tuin, ja. Is dit hem? Dat is hem, ja. Ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn relatief kleine blaadjes, ja, echt van die rozenblaadjes met ja, van die stekelige... Ja, kleine blaadjes. Deze komt uit Zuid-Limburg. Uh, we hebben hem eerst uh, voor een andere soort gehouden, maar toen we het nog eens heel goed keken en het ook uh, gedroogde planten hebben laten controleren door een expert in Duitsland, hè, toen bleek dus dat dit de schijnkraagrozen was. Schijnkraagroos? Schijnkraagroos, ja. En uh, waar lijkt hij dan erg op? Hij lijkt op de kraagroos. <laughs> Dat dacht ik al. <laughs> en in Zuid-Limburg groeit hij er ook naast. Oh, en die ja? groeien door elkaar heen. En waar zit het verschil dan in? Dat zit hem in de stand van de kelkbladen. Van de bottel? Die op de bottel zitten. Ja. En in de diameter van de opening die in de bottel zit. In de bottel zit een opening en daardoor steken de stijlen naar buiten. De stijlen zijn het bovenste stuk van de stamper. Mm -hmm. En die steken door die opening naar buiten toe. Oh, ja, Hier heb je hem. Oh ja. ja steken ja. naar buiten. En de diameter daarvan die is bepalend voor het bepalen soort? van de soort. Ja. En de stand van de kelkbladen. Heeft u nou nog meer van die, uh, die vijf nieuwe soorten in de tuin? Dit is er één. Dit is de Schijnegelantier. De Schijnegelantier? Ja, ja, die namen. Maar uh... <laughs> we hebben dus al die soorten die een beetje het midden houden tussen twee anderen. Maar dat wel aparte soorten zijn. Daar hebben we het woord schijn voor gezet. Hè, om aan te geven dat ze, ze... Lijken erg, op. Dat ze erg veel ja. op die anderen lijken. En uh, de Egelantier, dat is een roos die veel in de duinen voorkomt in Nederland. Dat is uh, die dus. Uh, het aparte daarvan is dat uh, de blaadjes. Een... Appelgeur hebben. Ja, ja die, uh, deze is misschien nog beter. Die blaadjes ruiken naar zure appels. En dat is een kenmerk van de egelantiergroep, zoals wij dat noemen. Ik heb er hier drie bij elkaar staan. Alle drie ruiken de blaadjes daarvan naar zure appels. Uh, maar de stand van de kelkbladen en de diameter van die stijlopening... Uh, die uh, verschilt heel duidelijk. Ik heb er hier nog een staan. Dat is hier... Dit is geen inheemse is een soort. een laag, een kleintje. Dat is een heel kleintje. Dat is een soort uit Noord-Amerika. En die groeit in het wild, in moerassen, in Canada en de Verenigde Staten. En wat doet hij hier dan? En die is een paar jaar geleden gevonden in een moeras bij Alkmaar... door de stadsecoloog van Alkmaar. Die heeft hem ontdekt. Uh -huh. En we zijn toen gaan kijken op die plek. En we vonden hem inderdaad in een moerasvegetatie hè, langs een, een, een vaart... Ja, en hoe komt die daar, vraag je je dan af. Ja. Ja, nou, dat werd snel opgelost. Toen ik namelijk daar in de buurt eens rondkeek, vond ik een halve kilometer verder een huis. En in de tuin bij dat huis stond deze roos ook. Ja, dus daar was die Aha. ooit uitgeplant. En je kunt hem ook gewoon kopen, deze roos. In het tuincentrum? In het tuincentrum, maar hij heeft geen Nederlandse naam. Hij heet Rosa Nitida. Glanzende bladen, een vrij kleine struik. En uh, het is aannemelijk dat er vogels zijn geweest die die bottels in die tuin hebben geconsumeerd. Ja. Uh, en via dat maagdarmkanaal van die vogels is die uiteindelijk in dat natuurgebied een halve kilometer verder terechtgekomen. En dan is het ineens een wilde roos? Ja, of het, niet? het is wat je wild noemt. <laughs> <laughs> um, het, er is nog maar één plek bekend. Nou zijn jullie er met het onderzoek ook achtergekomen dat veel uh, natuurbeschermingsorganisaties en uh, grondeigenaren uh, vaak niet weten welke soorten rozen er op hun terrein voorkomt. En dus ook het beheer daar niet op afstemmen. Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, het komt ook voor dat uh, bij het beheren van natuurterreinen soms bijzondere rozen maar uh, worden omgehakt. Ja, gewoon uit onwetendheid. Ja, en Ik heb vorig jaar een voorbeeld gezien in een, in een natuurgebied. Daar uh, was veel wilgenopslag en door vrijwilligers werden daar uh, wilgen gehakt. Maar die hadden en passant dus ook uh, rozen meegenomen die ernaast stonden. En dat bleek een hele bijzondere soort te zijn... die maar op vier andere plekken uit Nederland bekend was. Maar goed, dat wist die beheerder niet. Ja, dus dat uh, kon hij ook niet weten. Maar goed, inmiddels is dat wel bekend en is dat uh, aangepast. Jullie publicatie is uit. Kun je nou ook zeggen... deze soort staat op de rode lijst? En deze niet? Ja, rode lijst hebben we ook aan gewerkt. Voor de duidelijkheid, de rode lijsten dat zijn de zeldzame soorten die, ja, die extra bescherming Zeldzaam worden. en bedreigd zijn. Ja. Het gaat om de bedreiging. Dat zijn de soorten die heel weinig voorkomen en die worden bedreigd. Nou, we hebben dat uitgezocht en er zijn 17 soorten die echt inheems zijn in Nederland. En daarvan zijn er 12. Dus twee derde staat op onze rode lijst. Hebben jullie nou een boodschap met, deze, ja, met dit, dit, dit werk, met deze publicatie over die? Wie neemt ze Nederlandse rozen? Nou, de boodschap is dat wij het uh, uh, een goede zaak zouden vinden als er meer aandacht aan die, deze rozen wordt besteed. Eh, die zijn het waard. Het zijn prachtige planten, zowel in bloei als wanneer ze in bottel staan. Eh, sieraad voor het landschap, eh, van belang voor vogels. Eh, dus het is belangrijk om aan deze groep meer aandacht te besteden. Meer aandacht voor de wilde rozen? Inderdaad, ja, dat is zeker de moeite waard. En eigenlijk zou nu, na het verschijnen van jullie, uh, jullie prachtige werk en het veldonderzoek uh, wat jullie gedaan hebben, ja. het liedje van Toon Hermans moeten worden aangepast, hè? Ja, dat uh, zou kunnen, maar ik weet niet precies op welke rozen uh, Toon uh, doelde in, in zijn liedje. Het zou er eigenlijk 26 moeten zijn nu. Ja, als we alleen naar Nederland kijken wel. <laughs> The Cherry Tree was dit oftewel de kersenboom uit de pianosuite Greenways van de Engelse componist John Ireland in een uitvoering door John Lennon piano dus niet, niet John Lennon. Kalender, de eerstelingen van deze week. John Lennon. Ja, tijd voor onze Veno-lijn. 035-6711-338. Blijf bellen, u weet het, voor zowel eerstelingen als laatstelingen bent u bij ons aan het goede adres. Luister naar een samenvatting van de meldingen op ons antwoordapparaat. Met mevrouw Vraking uit de beeld. In de bossen van Hollandse Rading hebben wij de eerste vliegenswam gezien. Dit is Bart van der Snee. Ik woon in Ede en in de Cicelt, een bos hier vlakbij... heb ik in het heidegebied de eerste jonge zandvraagendissen waargenomen. Goedemorgen met Frans Schiele Zuid-Rezelveen... Na wekenlang in de bosrand bladeren te zien opstijgen met een duidelijke lichte middennerf, bloeide ze van de week dan uiteindelijk de balsamien. Wat een bijzondere bloem, wat een prachtig ontwerp. Daarnaast zag ik ook de witte hennetnetel bloeien. En op een kiezelig parkeerplaatje zag ik ook nog de eerste witte honingklaver bloeien. Met vrouw Willy Brunnes uit de beeld... Het heeft wel lang geduurd, maar vanmorgen heb ik op het landgoed Oostbroek eindelijk een distrovlinder gezien. Dit is een trekvlinder die met mooi weer helemaal uit Noord-Afrika hier naartoe komt. Els Moerman, oranje springzaad aan de Krommerijn over tussen de weg naar Zeist en de spoorlijn op drie plaatsen één enkele plant. In Bunnek. Met mevrouw Bijlen uit Dalfsen. Ik heb op de pastinaken bij ons in de tuin pyjama gevonden. Rood en zwart gestreept en aan de onderkant rood en zwart gestippeld. Dat is een hele leuke vond, dacht ik. Dit is Erna Plenter Janssen in Vledder. En In mijn tuin liep een lederloopkever prachtig grote uh, keven met een zwart rugschild met grove stippen en rimpels. Prachtig beest, dat wou ik even melden. Dag! Het is de heer Buis uit Nijmegen. Vandaag twee grote groepen boerenzaluwen gezien boven de Ooipolder. Van noord naar zuid trekkend, op weg naar hun vakantiebestemming. Ja, van de eerste lingen vliegerswammen laatste laatstelingen naar nieuwe diersoorten. 24 nieuwe diersoorten om precies te zijn in Nederland. Nederland is namelijk in één klap 24 insectensoorten rijker geworden. Dat is te lezen in het nieuwste nummer van het tijdschrift Nederlandse Faunistische Mededelingen. Aan de telefoon Roy Kleukers van Insectenclub IJs. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Nou, 24 soorten, allemaal opnoemen, gaat natuurlijk niet lukken in deze uitzending. Dan zijn we tot na 10 uh, bezig. Uh, noem eens de drie leukste. Uh, de drie leukste zijn denk ik wel uh, de luzernebehangers bij. Ja. Uh, en verder hebben we de schubhaarkegel bij. Ja. En uh, dan moet ik kiezen, uh, de, ik denk dat een van de goudkogelwespen ook wel een erg leuke is. De, de goudkogelwesp? Ja. Dat, dat klinkt heel erg gaaf. Hoe ziet hij eruit? Ja, dat is een prachtig gekleurd dier. Een mooie, uh, ja, een beetje goud, goudig gekleurd. Groenig, blauwig. Mm -hmm. En dat zijn uh, speciale beesten, want die parasiteren bij andere wespen en bijen. Oh, Oké, okay. en, en dat is bijzonder voor ons land, begrijp ik? Nou, dat, dat op zich dat ze parasiteren is niet zo bijzonder. Maar dit is een soort die nog niet eerder in Nederland was aangetroffen. En dat is het bijzondere eraan. Ja, dus twee nieuwe bijen. Die, die Lucien, behangersbij, hoorde ik dat goed? Ja. Ja, Klopt. en de schubhaarkegelbij. Ja. Die heb ik hier op mijn briefje staan. hoor. Niet dat u ja. denkt van, jeetje, die abbering eh, onthoudt ja. ook alles. Schubhaarkegelbij. Uh, en, en waar zijn ze gevonden? Uh, die, die twee bijen die zijn uh, in, in Noord-Limburg en Zuid-Gelderland gevonden. In de buurt van Groesbeek. Mm -hmm. uh, ja, het is op zich... Uh, uh, op zich wel bijzonder, want de bijen zijn natuurlijk toch al vrij goed bestudeerd in Nederland. En dat er nu twee nieuwe soorten bij zijn gekomen, dat, ja, dat is toch wel speciaal. Twee nieuwe soorten bij de bijen, ja. Heel ja. opvallend, hè? er zijn ook eh, maar liefst 17 nieuwe bronswespen uh, ja, ontdekt nu in Nederland. 17, dat is wel, is wel gigantisch. Ja, dat is misschien iets minder bijzonder, omdat het een hele grote groep is die heel slecht bekend is eigenlijk in Nederland. Tot ja. voor kort hadden we niet eens een, een, een goede naamlijst van die, van die beesten. En uh, de enige specialist in Nederland die, die komt jaarlijks wel met uh, 10 tot 20 nieuwe soorten. Dus dat is, was eigenlijk min of meer in de lijn der verwachting. Ja, maar hoezo weten we dan nog zo weinig van deze groep? Ja, het zijn, vrij, zijn hele kleine wespjes waar je echt toch wel een specialist voor moet zijn om die te kunnen bestuderen. Je kunt niet als vogels of zo het veld in gaan om naar bronswespen te kijken. Je hm. moet ze op speciale manieren vangen en dan onder de biniculair moet je ze dan bekijken en bestuderen. Hm. Vaak moet je dan de genitaliën nog bestuderen, bij wijze van spreken. En dan, oh ja, man, iedereen ja. Dat is, al, dat is al een monnikenwerk dus. Ja, precies. Ja. Nou zijn er in totaal dus 24 nieuwe insecten ontdekt. Vooral bijen en wespen. Wat zegt dit nou? Um, nou, het zegt misschien in zo, niet zo heel veel over de, over de natuur in Nederland... maar meer over uh, hoe intensief het onderzoek in Nederland is. Want we lopen in Nederland echt, lopen echt voorop wat dat betreft. Oh, wat grappig. Dus het is niet zo dat het door een weersverandering... of door, door, door, door aanpassingen van de natuur... maar het komt gewoon omdat we ze nog niet hadden ontdekt... Deels, ja. Deels heeft het ook wel met, met het verandering van het, uh, van het klimaat en zo te, verand... te maken. Ja, zeker. Mm -hmm. ja, er zijn een aantal soorten die duidelijk oprukken... en uh, die je eerst in Duitsland ziet opkomen en dan ook bij ons terechtkomen. Ja. En deels dus omdat er gewoon nu meer onderzoek naar wordt gedaan. Ja, precies. Ja. Ja, want als het inderdaad 24 nieuwe zoogdieren zou zijn... dan, uh, nou, dan zou show, SBS shownieuws er zelfs op af komen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Is er nog een insect dat jij zelf binnenkort hoopt te ontdekken, Roy? Uh, nou, we zijn gisteren toevallig op zoek geweest naar de weide sprinkhaan, Maar we hebben hem niet gevonden. De, weide, de <laughs> weide sprinkhaan. Maar waarom die dan, per se? Nou, het is eigenlijk niet echt een nieuwe soort. Hij is in het verleden wel aangetroffen, maar we, ja, hij lijkt uitgestorven. Maar we hebben toch een beetje hoop dat hij nog uh, hier of daar toch nog zit. In Twente bijvoorbeeld of in Limburg. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Nee. Nou, en voor de blauwvleugelsprinkhaan moet je naar het Bergenbos, Dat weet je. Ja, precies. Oké. Okay. Roek Leukers, dank Ecoloog bij Bureau IJs in Nederland.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 Radio 1, het NOS-journal. In een flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Een gedeelte van de voorgevel van het gebouw is daardoor weggeblazen. Bij de explosie is volgens de politie niemand gewond geraakt. De ontploffing was in een berging op de benedenverdieping. Een aantal woningen is ontruimd en de oorzaak van de explosie in de flat in Emmen is nog onduidelijk. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker vier doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. En zeker veertig mensen zijn gewond geraakt. Het podium is waarschijnlijk ingestort door de harde wind. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is gisteren teruggekeerd op het eiland Uteja voor een reconstructie. Er werd onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland geleid en verhoord. Dat meldt de Noorse krant VG ik schoot 69 mensen dood op het eiland. En de Birmese oppositieleider Aung San Suu Kyi... maakt voor het eerst sinds het opheffen van haar huisarrest in november... een politieke reis buiten Rangoon. Ze is in Bago, zo'n 80 kilometer ten noorden van de Birmese hoofdstad. Militaire regime had gewaarschuwd dat zo'n bezoek onrust zou kunnen veroorzaken. Maar de laatste tijd zijn de betrekkingen tussen Suu Kyi en de junta verbeterd. En tot zover nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline...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 Kijk op zoogdiervereniging.nl. Het is even na half negen. Dus geven we een slinger aan het rad der columnisten. Komt-ie? Lies Visgedijk. Actrice Lies Visgedijk schitterde in een van de succesvolste Nederlandse bioscoopfilms ooit. Gooise vrouwen. Haar karakter Roelien in Gooise vrouwen is behoorlijk groen. Zo ketent de Gooise vrouw zichzelf vast aan een boom die dreigt te worden gekapt. En het is ons geluk dat Roelien in het echt ook een natuurliefhebber is. Met een Godfried boomansachtige achtige fascinatie voor insecten. En met evenveel humor. Luister naar de column van Lies Visgedijk. Als kind droomde ik vaak over hoornaars. Nederlands enige echte uberwesp. Helaas zie ik hem niet zo vaak. Veel mensen vinden een hoornaar eng. Nou, dat komt mooi uit, want een hoornaar vindt ons ook eng, denk ik. Toch is hij een stuk zachtaardiger dan zijn kleine neefje, onze Ranja-wesp. Met zijn prachtige kleuren van warm oranje naar roestig bruin-rood... lijkt het net alsof hij zo recht uit de jaren zeventig naar ons toegevlogen is. Door zijn woeste uiterlijk vind ik hem de Hells Angel onder de wespen. Ze klinken zelfs als een piepklein Harley-Davidsonnetje. Op een mooie dag in mei ontwaakt de hoornaardame in een holletje van vermolmd hout. Door een beetje zelfgemaakt antivries in haar lijf heeft ze de winter overleefd. En met wat mazzel vindt ze een mooie plek. Als een razende begint ze te bouwen aan een paleisje van papier -marché. De koningin, want dat is ze, kweekt haar dochters zorgvuldig op... en voert ze met een tartaartje van bijen, vliegen en muggen. Het is ongelooflijk trouwens hoe handig ze die vangt. Voordat jij met je ogen kan knipperen, knip ze de kop, poten en vleugels eraf... en scheur ze keihard weg met de rest. Na een paar weken kunnen haar dochters dit ook. Ze nemen langzamerhand steeds meer werk van haar over... en naarmate de zomer vordert, blijft de koningin steeds meer thuis. Eieren leggen. De larfjes worden gevoerd en geven in ruil daarvoor... een zoete vloeistof te eten aan de werksters, net als bij onze wesp. In de nazomer zijn er minder larfjes om te voeren... en krijgen ze dus minder zoetigheid terug... De wespen die komen dan op onze limonade af. En hoornaars zie je dan wel eens op rijp afgevallen fruit zitten. Beiden hebben dan iets gejaagd, iets getergd. Ja, logisch, ze verrekken van de honger. Altijd als ik een wesp zie in augustus... dan moet ik denken aan zo'n gehaaste broodmagere junk... op zoek naar zijn volgende shot. Als de herfst komt, is het einde roemloos. Iedereen legt het loodje, behalve een paar koninginnetjes in spee, en die moeten gauw schuilen voor de winter. Ooit heb ik een nest gezien en dat komt zo. Mijn vader is imker en vorig jaar kwamen de mensen aan zijn deur om te vragen wat voor rare beesten er toch in hun tuin vlogen. Een van hen wist zelfs waar ze vandaan kwamen. In een naburig bos aangekomen zagen we aan een stam van een dennenboom een nestkastje hangen dat door honderden hoornaars letterlijk uit zijn voegen was geduwd. Gelukkig waren die hoornaars zo sloom als ze neten want het was koud en het motregende. regende. Ga tijdens een hittegolf in augustus daarentegen zeker niet hevig transpirerend... en met een peuter op je arm, met je hoofd in een hoornaarnest staan. Maar nu ging het prima. En de peuter vond het ook prachtig. Onder de opening was een soort hurktoilet en daar kwam de riolering op uit. Er lagen een paar dooien en wat bouwafval. Hierin leven trouwens ook weer diertjes die je alleen daar zult vinden... en niks te broert zijn om tussen de kak van de buren te zitten. Er werden al plannen gemaakt om het nest weg te halen, maar mijn vader stelde voor om het te laten zitten. En voor elke hoornaarsteek die iemand hem kon laten zien, zou hij 100 euro betalen. Dat leek iedereen na enig aandringen een goede deal. De hele zomer kwam er niemand langs. Val me toch mee van die Hells Angels. Zware jongens hoeven zich niet zo nodig te bewijzen. Sonatine voor hobo en piano van de Russische componist Boris Vladimirovich Asafjev. En als het Vladimirovich is, dan moet u me maar even mailen. Uitgevoerd door Nathalie Scherbokova op piano en Ivan Paisov op hobo. Even kijken, wat gingen we doen? Ik ben alweer een blaadje te ver gegaan. Ja, de otters. Ooit was Nederland het land met de meeste otters van West-Europa. Totdat na jaren van ellende in 1989 de laatste otter in Friesland werd platgereden. In 2002 werd begonnen met de herintroductie van de otter. En tot nu toe zijn er ongeveer 30 dieren uitgezet in de wieden en de weerribben. Het gaat langzaam dus de goede kant op. De dieren krijgen jongen en verspreiden zich over de omgeving. Maar juist nu, met dat voorzichtige herstel, trekt het kabinet de stekker uit het project... Het onderzoek wordt stopgezet en er komen dus geen nieuwe otters meer bij. Voor Jaap Dirkmaat van Das en Boom reden om een zaak aan te spannen tegen de overheid. Vanwege de schending van Europese regels voor natuurbescherming. Samen met Adi de Jong en Tjibbe de Jong, geen familie trouwens, zijn Rob Buiter en Jaap Dirkmaat gaan speuren naar sporen van otters in de weerribben. Ja, misschien eromang. hier. Kijk, kijk daar. Misschien. Zie je? Misschien. Even zoeken naar een, ja, euh, een wissel. Ja, ja, klopt. Dit was altijd een hele goede wissel. Met altijd heel goed belopen. Heel veel sprints Maar nu, uh, nu lijkt dat allemaal niet zo het geval te zijn. Ja, ja. Wel een beetje. Ja, kijk eens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het is wel wat plat getreden Ja, dus er is wel iets gebeurd. Ja. Precies. Dan hou ik hem even hier. Ik hou hem vast hier. Dus ja. jij er even uit gaat. Even uh, voorzichtig aan land kijken of we nog meer sporen zien. Nee. Even kijken, daar heeft hij gelegen. Oh ja. Daar is de ook. en daar heeft hij gelegen. En, en daar ligt nog oude spreenzen op. Oude spreenzen, oude, oude drollen. Ja, ja. Daar. Zie je? Er zitten schubben in. En dan gaat hij hier gaat hij het water in. Ja, ook allemaal uh, kleine drolletjes. Ja. Is dat, uh, ja. Is dat vers? Ja, dat gaat. Ja. Een beetje zeurig. Ja, een beetje, een beetje vislucht. Ja. Je hebt het ja, al ja. aan je neus zitten. Oh. Oh. <laughs> dat gebeurt regelmatig. Dan, dan ruik je het de rest van de dag. <laughs> maar, ja. maar zo zie je dus dat er inderdaad nog otters hier de in het gebied zijn. Ze is ja, echt maar, helemaal plat getreden. Hier. Maar, is echt, maar, je euh, ziet ze nooit. maar nee. het zijn echt hele. Kijk, daar heb je ook nog. Ja, dat is echt uh, ja. een, beetje, uh, ja, een mengeling ja, vind... van, van vis en graslucht. Ja. Daar zit je uh. schub mee. Oh ja, je ziet het inderdaad. Hele grote... Oh, die heeft een flinke vis gegeten, want het is een grote schub. Nou, daar heb je weer zo'n polletje, daar scheid je het ook op. En, en daar kun je aanzien dat het een otter is. Want dat doen alleen deze dieren en verder nooit eh, iemand. Dus waar je bij bevers zoekt naar omgeknaagde bomen, zoekt dus je bij otters naar. Ja, ja, En dan kun je... rollen met schubben. Ja, dan kun je uh, vanaf de wal kun je een heel klein beetje zien dat het dat een hem opvang heeft, dat hij nou erg begroeid Maar hij is hier vannacht nog geweest. Ja. Er is nog leven. Er is nog leven, leven ja. Zo, rust. Dat zijn mensen met een hond. Hier zie je ook sporen dat je hebt? Ja, volgens mij dit. Dat het kruis is. Hier heeft hij een gerold, volgens mij. Het is sowieso een beetje een vreemde plek om te zoeken. Want dit is natuurlijk een aanlegplaats waar heel veel dagrecreatie is. en dat is je dan uit, uitgerekend hier. hier naar naar sporen. Ja. Ja. ja, ja. Daar trekt hij op zich niks vandaan? Nee, nee. Nee, maar daar wil ze zijn. En ze zijn heel, veel, heel vaak s'nachts actief, ja. En de toeristen zijn dan uit het gebied weg. Dus het maakt ze eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Nee. Nee. Ook als daar uh, geursporen van honden of, of wat dan ook... Uh, het maakt ze niet zoveel uit. Barbecues. Nee, nee, nee. En ook in andere gebieden trekken otters ook rustig... dorpen door, steden door, zelfs zoals Aberdeen. Ja, dus het valt best wel mee met, uh, met de menselijke verstoring. Ja. Maar het is sowieso wel uh, opvallend, Addy. Uh, jullie hoeven maar even hier door het gebied uh, te varen. En jullie zien links en rechts uh, overal sporen, wissels, spraints. Mm -hmm. Er zitten er genoeg. Ja, er zitten de otters, maar we moeten ons ook weer niet vergissen. Hè. Als je heel veel vindt, wil het nog niet direct zeggen dat er veel otters zijn. Want één otter, dat hebben we ook gemerkt eh, toen de otter eh, op uitsterven stond... Eh, in het gebied van Chibbe, de oude veen. Eén otter kan ontzettend veel sporen achterlaten. Je kan het op basis van de genetica. Die, die, die otter laat een beetje van zijn eigen DNA achter op zijn drol. Ja, klopt. Ja, ja, Dan, het uh... DNA-onderzoek is hartstikke mooi. Er is in is 1998 mee begonnen om dat te doen... En toen is er uh, het Prins Bernhard Fonds, wil ik toch even noemen... die heeft er toen een prachtige subsidie voor gegeven. En toen hebben Alterra, Rijksuniversiteit van Groningen, wij met elkaar die techniek ontwikkeld. En, en op basis van die genetica, hoeveel otters denken jullie dat er nu in dit uh, uitzetgebied zitten? Ja, de, de laatste telling die wij weten... Hè, maar de gegevens lopen soms een beetje achter omdat er over gepubliceerd wordt... Uh, zouden er ongeveer 60 otters uh, voor heel Nederland kunnen zijn. Ja. Maar we weten dat er inmiddels ook otters zijn doorgedongen tot het Groene Hart bij Doesburg langs de IJssel. Dus dat is al heel erg mooi. En, en dat, dat weten mensen eigenlijk nog niet. Dat is toch een nieuwtje voor nu. Ook verder in Friesland. We weten het bij de grote brekken richting meer complex. En ook bij Herenveen de Delen dat daar ook otters zitten. Dus ze beginnen uitwegen te zoeken, Jaap. Ja, dat werd tijd. Ja. <laughs> maar we kunnen er heel nuchter over zijn. Kijk, de Raad van Europa heeft vastgesteld dat voor beesten te groter van een otter tenminste 200 reproducerende vrouwtjes in één aangezette populatie aanwezig moeten zijn. Dat men dat duurzaam in standhoudingsgarantie benoemt. Nou, daar zijn we dus nog lang niet. Een beest staat technisch gewoon nog altijd op uitsterven... totdat je tenminste in één gebied, en dat is dus nog niet zo... 200 reproducerende, niet-otters, vrouwtjes hebt. En van zo'n beest, de grootte van een otter, is dat echt nodig. Bij een of een klein beestje, heb je er dus zelfs duizenden nodig. Dat is ook al inmiddels vastgesteld. Ja, en dat betekent, een otter heeft ongeveer zo'n 25 kilometer per beest... een geschikte oever nodig. Daarom is dit ook zo'n geschikt gebied, want hier liggen allemaal kanaaltjes. Dus je hebt heel veel lengte oever. Terwijl bij een rivier heb je relatief weinig lengte oever, dus om hier te beginnen is heel geschikt geweest, maar nu gaat het erom spannen. Want nu gaat hij ook die andere biotopen, die helemaal niets met mooie petgaten te maken hebben, maar juist met langgerekte oevers. En ja, en je weet een rivier heeft veel bruggen. Nou, dat zie je ook bij Doesburg worden er veel dood gereden. Want ja, ze moeten bijna iedere dag wel 6, 7 bruggen kruisen als ze er 20 kilometer op hebben zitten. Ja, maar dan gaan ze er niet onderdoor, maar dan nemen ze... Ja, tenzij ja, dat de... er een weg is waar je er onderdoor kan. Kijk, wij zijn altijd zo brutaal geweest dat we alle aders in de natuur doorsnijden. Nou, dat moeten we dus nu terugbetalen door er allemaal loopregeltjes te gaan maken. Maar goed, het lijkt dus heel wat, 50-60 otters in dit uitzetgebied. Dus op zich, dat uitzetproject is een succes, maar bij ja. lange na nog niet voldoende om het... Nee, absoluut niet voldoende. Ja. Nee, nee, nee. Dat Jaap gaf het eigenlijk al aan. Je moet toch echt in de richting van die 200 vrouwtjes gaan als minimum. Dus waar praten we over met 60 dieren die dan ook nog verspreid ja. zitten over het hele gebied. Ze moeten meer gebied krijgen en ze moeten een veilig heenkomen komen kunnen krijgen. Ja. En dan komt het codewoord weer. Ecologische hoofdstructuur. Die gebieden moeten met elkaar verbonden worden. Ja, ja maar ja, daar kunnen we ook heel simpel over zijn. Um, geen land op de aarde heeft 95% van zijn rivieren en zijn beken vernield alleen Nederland. Dus we hebben ze rechtgetrokken. Dat noemen we normaliseren. Want zoals God ze bedoeld had, Kringland was natuurlijk volstrekt abnormaal. Heel handig. Ja. Nederlanders wisten dat veel beter. Dus die zijn genormaliseerd. En vervolgens hebben we al het hout en alle oevers vanaf gehaald. We hebben ze beschoeid. Hebben ze op allerlei manieren ook nog vervuild in het verleden, ook de onderwaterbodems vervuild. En dat betekent ook als je de natuur, en die is niet van ons, die is van onze kinderen en kindskinderen, zo zwaar hebt verminkt, dan moet je boete doen. En dan moet je je mond houden als dat geld kost. Dan had je maar niet al die goedkope economie, economische groei ten koste van de natuur en de basis van het leven moeten, moeten gestalte geven. En dat is wat we gedaan hebben. We hebben verdiend onterecht, op de pof geleefd. En nou moeten we terugbetalen en dan zitten we met een kabinet dat zegt, ja dat doen we niet. Zullen we nog even verder kijken of hier nog wat, want het, het staat daar ook al weer te speuren. Ik weet niet of je nog wat gevonden heeft. Ja, laten we eens even kijken. Nee, niks. Niks? Messelijke activiteiten. Aha. Alleen van de mensen, ze er niks. Wij zijn de otterrijkste natie op, op de wereld geweest. Wij hebben namelijk niet alleen veel water van nature, maar we hebben ook nog heel veel water bijgemaakt. En dat ook nog heel geschikt. Dus de hoogste dichtheid aan otters in Europa trof je hier aan. Tot. Totdat wij de hele boel echt helemaal naar de kloot hebben geholpen. En, ja, en ik wil het toch maar even benoemen. Ik bedoel, Nederland is bekend vanwege zijn water. Maar je weet allemaal hoeveel je voor water moet betalen. Terwijl het komt gratis met miljoenen, zo'n miljarden liters per seconde ons land binnen. Zo grondig is het dus verprutst. En dat water als drinkwater zuinig moet er zijn erop, Dat wil dus zeggen dat een waterrijk land nauwelijks meer bruikbaar water heeft. Nou, dat moet dus ook bruikbaar gemaakt worden voor allerlei dieren. Wij moeten dus een heleboel schuld inlossen van wangedrag uit het verleden. En het heeft geen pas om A dat wangedrag dan te ontkennen. En dan in de tweede plaats zeggen, ja, dat is een linkse hobby. Water is gewoon de basis onder het leven. En als je daar niet goed voor zorgt, dan ben je geen knip voor de neus waard. En die otter geeft alleen maar een signaal af. Die past beter bij ons wapen dan als de Nederlandse leeuw. Want hier hebben nooit leeuwen gezeten, voor zover ik weet. Maar wel otters. <laughs> en als dat beest je land verlaat en nu dreigt zelfs voor een tweede keer te verlaten, dan moet je echt diep schamen. Ja, Dirk Maat, in de weer hebben. Aanstaande vrijdag, 19 augustus, staat Stichting Das en Boom voor het eerst voor de rechter om onderzoek en bescherming voor de hamster in Limburg af te dwingen. En ook voor de otters wordt dus een rechtszaak voorbereid. Iedereen is van harte uitgenodigd om die, tja, peperdure rechtszaak te ondersteunen. Kijk voor de campagne Recht op Natuur op onze website. Dat was El Choclo, de Tango El Choclo. En wij lopen hier ondertussen, even kijken door de bomen rondom het kapitool. Samen met Menno, Menno Boomsluiter, mycoloog, paddenstoelen-expert eigenlijk. En we lopen hier omdat, en dat kan u niet ontgaan zijn, er op dit moment, of in ieder geval de afgelopen weken, een ware paddenstoelexplosie was in Nederland. Ik had het zelf ook. In juli stonden ze al op mijn gezond. Ik vond het wonderbaarlijk. En we zijn hier een beetje in de omgeving in dit ja, toch bosrijke gebied op zoek naar paddenstoelen, zwammen, elfenbankjes. Heb je al wat ontdekt? Ja, ik zie daar een uh, hele mooie reuzenzwam staan. Hè? Die, uh... is het? Oh, ik dacht. God, ik zou zo denken dat het een soort boomstronk is. Nou, het, het groeit op een boomstronk. Dit is een zwam die uh, de boom gedood heeft uiteindelijk. Maar ja, als je zo'n boom verwijdert, uiteindelijk. Uh... Gaat zo'n zwam nog een aantal jaren door, hè? want er zit, zit voldoende voedsel. Ja. En uh, hij ziet er goed uit. Ja. ja, hij is echt verschrikkelijk groot. Hoe groot zou die zijn? Dat is dat ja, wel uh, is 30 centimeter nog. doorsnee? Ja, uh, ongeveer 40 centimeter, denk ik. Maar dat is eigenlijk klein, want uh, een reuzenzwam die kan wel uh, een dikke meter uh, in uh, een omvang uh, worden. Dus dit is eigenlijk nog maar een kleintje? Ja, dat ja, is Een jonkie. Ja, ja, ja. Een jonkie. Ik zie dat daar heel veel insecten op zitten. Dat is het eerste wat me opvalt. Ja, allemaal van die kleine vliegjes, hè? Uh, Zo'n uh, zo paddenstoel, die verteert eigenlijk uh, de boom. Uh, maar uh, als die oud wordt, dan wordt die zelf ook weer verteerd... door allerlei insectjes en, uh, en beestjes die daar opkomen... en uh, voor hun nageslacht zorgen in, uh, in die zwam zelf. Ja, de cirkel des levens, hè? Uh, dit is, uh, ja, we zien hier uh, de, de natuurcyclus uh, in levende lijven recht voor ons. Ja. ja. Is je nou ook... Want kan ik deze aanraken? Ik weet dat namelijk nooit. Ik weet heel weinig, moet ik eerlijk zeggen, van zwammen en paddenstoelen. Ja. Kan je die dingen gewoon aanraken? Nou, zeker deze wel, hoor. Dat is geen enkel probleem. Er, is, er zijn maar heel weinig paddenstoelen waarvan je zou moeten zeggen... van, Nou, het blijft er toch maar af. Zoals de groene knol allemaal niet. Ja, die zou ik toch gewoon helemaal niet aanraken. Maar de meeste paddenstoelen... En hoe, ken ik, hoe herken ik de groene knol allemaal niet? Nou, het is een beetje geel groenig en het is een... Uh... Een, een, een familielid van de vliegerswam. Dus hij ziet er een klein beetje vliegerswamachtig uit. Maar hij heeft een heel andere kleur. Okay. Dus als ik hem nu aanraak. Ik ga er even aan zitten met mijn ding. Het voelt... Oh, het is heel hard. Ik had verwacht dat het heel ja, dat erg stevig, vlees... Ik had verwacht dat het een beetje als een shitaki zou aanvoelen. Want het ziet er namelijk uit als een, als een, een, een heel bosje shitaki paddenstoelen ja. bij elkaar. Daar lijkt ja. het... Maar het voelt veel, uh, veel harder deze. Ja hoor, het is een stevige paddenstoel. Hè, die dus ook uh, behoorlijk een lange tijd uh, hier kan blijven zitten. Welke soorten zie je nou uh, vooral? Nou, uh, wat je uh, vooral ziet in de, in de bermen zijn de, de parelamanieten, uh, boleten, kastanjeboleten, uh, eekhoornjesbrood. Uh, je ziet veel russelaars op dit moment, dat is uh, wel vrij vroeg. Uh, russelaars, russelaars? Ja, russelaars die hebben uh, als kenmerk ze hebben een beetje een breekbaar uh, pootje. Als je, als je het steeltje doorbreekt, is het net een krijtje. En ze hebben uh, mooie kleuren, vaak uh, rood, uh, geel... Uh, dus opvallend, uh, wat, wat dat betreft. Ja. Maar je moet er vlot bij zijn, want ze zijn ook zo weer weg... want de slakken die houden er ook van. Ja. Ja. Nou viel het mij op in mijn eigen tuin. Ik had voor het eerst... Nou, en ik woonde toch al een jaar of zes. Dat is, dan, dat is dan in Groningen. Ik weet niet of dat nog uitmaakt. Viel het me op. Oh, ik blijf even hangen achter een boom hier met de zender. Zo. Ik had in juli al inderdaad de eerste grote, echt grote paddenstoelen in, in het gazon staan. Ik vond dat zo vroeg, maar is het ook echt absurd vroeg dit jaar? Nou ja, het is wel vroeg. We hebben natuurlijk een belabberde zomer voor een hoop mensen. Ja, we staan uh, nu ook in de regen. Ja, we staan nu ook in de regen. Ik heb de laars aangetrokken, want uh, je weet niet hoe hoog het komt. Maar nee, er valt heel erg veel water deze zomer. Uh, nou gebeurt het wel, ook wel vaker. Vorig jaar was het natuurlijk ook niet zo'n uh, zo mooi augustus. Maar het is dit jaar wel heel erg bar, hè? Dus er is heel veel water. Uh, grappig is dat we een hele droge voorjaar hebben gehad. En uh, nu toch voldoende water uh, hebben om al die paddenstoelen uh, naar, de, naar boven te laten komen. Ja, want ze zitten er natuurlijk al wel. Uh, op zich zitten ze er wel. Maar een hoop mycologen uh, hadden verwacht dat met die droge, dat hele droge voorjaar... dat het toch een slechte uh, najaar zou worden, een slechte herfst zou worden. En als ik nou om me heen kijk, dan denk ik van nou, dat uh, kon nog wel eens erg meegevallen. Laten we nog eens iets meer om ons heen uh, kijken en een ja, stukje jawel. doorlopen. Ja. Oh ja. Ja, dit is echt een oldschool paddenstoel zoals een kind hem zou tekenen. Zo, uh, zo hoort hij te zijn. Hè? Een hoedje en een steeltje. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel meer paddenstoelen die helemaal geen hoedje of steeltje hebben. Maar wat dit, is dit voor soort? Dit is een parel, Dit is ook een, uh, een familie van de, van de vliegerswam. En als die een beetje uh, aangevreten wordt door, uh, door slakken en dergelijke, dan wordt die een beetje rood. Dus er kan altijd wel ergens een stukje rood op zien. Hij heeft natuurlijk ook uh, van die vlekken, van die... Uh, uh, van, die, van die stippen erop, zeg maar. Rood met witte stippen. Dat, in dit ja. geval een uh, beetje... Nou, het is uh, nog niet heel erg. Het is nog niet echt een kaboutenspillebeen nee, exemplaar. Nee, het is geen vliegenzwam. Het is geen het is een andere paddenstoel. Ja. Even kijken, nog een stukje. Wat is nou... nou Menno... heb oh. Ik ook nog wat oh, je hebt... een jeetje. Ja, ik ben die Man, je bent net zo'n zo uh, zo varken wat van die uh, truffels kan ontdekken. Nee, je hebt er echt een neus voor. Ja, ik uh, zag daar een prachtige kaaszwam al uit de vetten. Ja? Dan moeten we toch even gaan kijken. Is het ver? Want we moeten uh, wel... Nee, uh... Het is hier, hè? Hier, uh, zo voor je. Ja, je moet er een beetje neus voor krijgen. Oh, het zit onder het, het stammetje. Het wit, een beetje zacht en brokkelig. Net als een, uh, als een, uh, als een stukje kaas. Ja, het is een beetje vetter kaas, dit. Ja. ja, een beetje wel, ja. ja. mogen we niet meer zo noemen, geloof ik. Hè? Ja. Want het is dan in Nederland. Maar uh, ja, typisch een houtswam. Die dus ook zorgt dat het hout uh, verteerd raakt en, uh, en vetter. Dus het is... Uh, het is, een, het is een prima begin van het seizoen. Ja. Ja. Ook... En is dit nou echt typisch een schimmel? Uh... Mag je dat niet zo noemen als mycoloog? Ja, ach, paddenstoelen of schimmels, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Dus ik wil daar op dit moment, zeker voor de, voor de luisteraars... niet een groot verschil tussen maken. Maar uh, dat, uh, ja... Dit zijn gewoon paddenstoelen, schimmels, maakt niet uit. Als dat uitgroeit en je ziet, uh, je ziet het mycelium... Hè, dit is een vruchtlichaam natuurlijk, je ziet het mycelium, Ja, dat is een schimmel. Ja. Mycelium? Ja, het mycelium zijn de zwamdraden die in de grond zitten. Ah, ja. die manier. Nou, we lopen nog een stukje door. Wat is nou de beste plek als mensen op zoek willen gaan naar mooie paddenstoelen? Nou, wat is de beste plek? We hebben natuurlijk een landelijk meetnet... wat zich bezighoudt met allerlei meetpunten en dergelijke. En die mensen zoeken de beste plekjes op om allerlei paddenstoelen te tellen. En te kijken hoe de stand van zaken is met de paddenstoelen. Dus dan moet je je eigenlijk daar laten informeren? Je zou je daar kunnen laten informeren. Dat is zeker zo. Maar oude lanen met mooie oude bomen... Uh, mooie stukken bos, uh, ook, uh, ook colliferende bos, dat uh, levert ook veel op. Ja. Zoals hier, eigenlijk ja. uh, altijd prijs. Nou, jij gaat nog even doorzoeken. Ja. Ik ren uh, snel weer naar binnen voordat ik zelf begin uh, te beschimmelen. En dan komen we straks nog even bij je terug voor wat meer uh, paddenstoelen. Menno, dankjewel, tot zover. verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. Negen weken lang Brother Werrata. Over historische broederparen. Zometeen Ray en Dave Davis van de Kings. En. Villa VPRO Hilversum 1. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het vpro archief Niemand zegt verrukkelijk, dus toen werd het verrukkelijk. Deze week, Het Leven is Verrukkelijk van Remco Kampert. En toen moest er iets voor, Het Leven is Verrukkelijk, maakte ik het toen van. Toen ging het verder. De zomerseries van OVT. Radio 1. Zometeen om 10 uur. Nieuws maken. Het nieuws van alle kanten.